1 uur. Raymond Seree met het nws journaal In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 31 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag. Tijdens een druk bezochte religieuze bijeenkomst van Shiite blies een terrorist zich op. Er zijn ook vele tientallen mensen gewond geraakt. De aanslag was in het noorden van Bagdad. In de Russische stad Oryol, ruim 300 kilometer ten zuiden van Moskou, is een omstreden standbeeld onthuld van Ivan de Verschrikkelijke, de eerste tsaar van Rusland. Hij voerde een schrikbewind en joeg duizenden van zijn onderdanen over de kling. Bij de onthulling vergeleek de gouverneur van de regio de Tsar met de huidige Russische leider Poetin. Wij hebben een geweldige machtige president die de hele wereld heeft gedwongen Rusland te respecteren en te vrezen. Net als Ivan de Verschrikkelijke in zijn tijd, zei de gouverneur. Poetin is een fan van het beeld en wil met dit soort beelden het verleden van Rusland laten herleven. In Niger is een Amerikaanse hulpverlener ontvoerd door een groep gewapende mannen. Ze drongen zijn huis binnen, schoten twee bewakers dood en namen de man mee naar de woestijn in de richting van de grens met Mali. Een paar jaar geleden werd een groep hulpverleners ook ontvoerd en lang vastgehouden in de woestijn van Mali. In het gebied zijn veel islamitische strijders actief. Een van de bekendste actrices uit de beroemde Britse tv-serie Coronation Street is overleden. Jean Alexander stierf een paar dagen na haar negentigste verjaardag in een ziekenhuis in Groot-Brittannië. Zij speelde 23 jaar de rol van Hilda Ogden in de langslopende soapserie uit de geschiedenis. Toen de acteur die haar echtgenote in de serie speelde stierf, kreeg Jean Alexander postzakken vol condoleancebrieven, omdat de fans dachten dat ze echt weduwe was geworden. In Nederland zijn tussen 1967 en 1975 ruim 400 van de in het totaal 8000 afleveringen van Coronation Street te zien geweest. Het weer geleidelijk breekt de zon door. Als laatste vandaag in het noorden. Het wordt vandaag 13 tot 16 graden. Morgen is het zeer zacht met maximaal van 17 tot 20 graden. Na het weekende wisselvalliger en dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 6 kilometer. Vertraging ruim een half uur. En de andere kant op richting Utrecht voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinfo.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 En de volgende formatie is een Nederlands zangduo... bestaande uit de tweelingzusjes Julia Lancaster en Ellie Lancaster. Allebei geboren in 1933 in Amsterdam. En ze noemen zichzelf in die tijd de Melody Sisters. En in 1953 schreven de tweelingzusjes Julia en Ellie... een brief aan de platenmaatschappij Filo's met de vraag of ze auditie mochten komen doen. En kort daarop werden ze uitgenodigd aangezien de zusjes nog geen eigen materiaal hadden zongen... ze een aantal liedjes bekend van de radio... Onder andere Make It Soon and The Wheel of Fortune. En tien dagen later kreeg ze bericht van de programmaleider Nico Boer dat Gerde Roos contacten met ze op zou nemen. De Roos was enthousiast en liet de zusjes optreden in zijn radioprogramma van Zessen Klaar Club. In 1954 werden de zusjes samengebracht met het duo Black and White. U hoort ze nu met Dankje voor die bloemen. Dankjewel, dankjewel, dankje voor die bloemen. Ik vind ze reuze.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 Dan de zon, zei de ziel. Je bracht vele harten en op dat van mij. Je liefde en dromen spoelen voorbij. Je bent als een wilde idee, die slechts.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 Slash. een wilde orchidee en daarvoor Johnny Hoes met waar is moeder gebleven, oftewel vader waar is moeder gebleven. En de volgende dame is de dochter van Willem nee, van Karel Verbrugge, oftewel Willy Alberti en op dit moment heeft ze een grote hit met een jonge man, ik geloof dat hij 19 of 20 is en die deed mij met zo'n televisieprogramma en die klinkt exact zo als Willy Alberti dus uh, ja, ze hebben samen een duet opgenomen ik heb het over Willeke Alberti. Ze is drie maal getrouwd geweest en heeft uit elk huwelijk een kind. Eerst trouwden ze in 1965 met Joop Oonk. Dat was de basgitarist van de Jumping Jewels. En daar werd de dochter Danielle geboren. En die is weer getrouwd met de voetballer Johnny van het Schip. En uh, Alberti en Oonk uh, hun huwelijk eindigt in 1974. En toen huwden ze uh, twee jaar later met Johnny de Mol. Met hem kreeg ze natuurlijk een zoon Johnny de Mol. Dat was op 12 januari 1979. En dit huwelijk strandde in 1980... En van 83 tot 96 was ze getrouwd met de deze voetballer Johan Lerby. Met hem kreeg ze eveneens een zoon en ze hebben een heleboel onderscheidingen gehad. Eerste Gouden plaat, voor spiegelbeld in 1963, in 65 een Edison voor haar eerste Alpe en Willeke. In 1971 de gouden televisiering voor een rol in de kleine waarheid. In 1981 kreeg ze een gouden harp voor haar carrière. In 1996 de meest mooie ridder in de orde van Oranje Nassau. En in 2008 de major Boshart prijs voor haar Willeke Alberti Foundation. En daarna heeft ze er ook nog twee gehad. In 2012 de Golden Lifetime Award voor haar carrière. En in 2015, dat was vorig jaar, Frank Benning Kokpenning... voor haar verdiensten van Amsterdam. U hoort er nu Willeke Alberti met De Winter is Lang. De winter was lang.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 Want je lid van onze kring doet dan nog één enkel ding. Steek twee vingers op en zeg ons na. Zweer bij de kop van de deur. Dat je nooit van de meisjes zal houden. Zweer bij de kop van de deur. Dat je nooit met de meisjes zal komen. Want heel het leven spreekt nou een eens spel. Samen show de You know, van a mechanism.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 En de Haagse bluffband met zwier bij de knop van. En de volgende formatie is het Loland Trio. Een noveltygroep uit de omgeving van Alkmaar. Met Joop van Twijferen als zanger. En hun bekendste hits waren: Ik kan geen kikker van de kant afduwen. En mijn naam is Haas. En ze bestonden uit. Euh, nou ja, de liedzanger, zei ik net ook al: Joop van Twijveren... Jaap Hos en Hans Legrand. En ze braken door met het nummer Trouw niet voor je 40 bent dat Joop zelf geschreven had. En in 1966 bereikten ze de 36 e plaats met dit nummer in de top 40. En twee jaar later kwamen ze wat sterker terug. De man hadden aan Peter Koelewijn gevraagd of hij komische liedjes voor u wilde schrijven. Koelewijn had immers het jaar daarvoor groot succes gehad met zijn compositie. Beestjes, uitgevoerd door Ronnie en de Ronnies. En voor het Loland-trio Lolan schreef hij het nummer. Ik kan geen kikker van de kant af duwen. Dat gaat compositie wel wat weggeven van Dancing Shoe van... Cliff Richard and the Shadows. En dat nummer kwam tot de, de nummer 12 in de Nederlands Top 40... en 13 in de Parool Top 20. Hoe wordt je nu met een nummer uit 1970? Kom uit in de zomer van 1970. Het Lowland Trio met Wijn met de Trein. Met een pot, een, dreun, een bons en gesteun... Reed de buurman tegen de muur. Na een goed diner met een Zag hij het niet zo goed weer achter het stuur En de tiende dag toen hij weer helder zag Met zijn eigen wijze kop in verband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 met Papi betaal nu maar gauw. En daarvoor Reggie van den Burg met eenzaam op het Leidseplein. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend... tussen 11 en 12 tijdens een lekker bakje koffie... neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u een stuk van het programma gemist heeft... of u wilt het nogmaals beluisteren... dan kan dat iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald... De volgende dame. maakt altijd heerlijke muziek. In ieder geval, vroeger maakte ze heerlijke muziek. is nog steeds gek als een deur. Adèle Maria Hammeetman. beter bekend als natuurlijk Adelle Bloemendaal. geboren in Amsterdam op 11 januari 1933. voormalige Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres. En na de echtscheiding in 1957 van haar eerste echtgenoot. bleef ze zijn achternaam gebruiken. En aanvankelijk trad Bloemendaal op onder haar eigen naam Adèle Hammeetman en later ook nog korte tijd, korte tijd als Hammen. En Bloemendaal wordt ofwel gezien als vrijgevochten vrouw... die vrijwel alle facetten van het theatervak beheerst. Van zware tragedies tot carnavalskrakers, En ze woont haar hele leven al in Amsterdam. U hoort er nu, Adelle Bloemendaal... met de meisjes van de suikerwerkfabriek. Zoetigheid is niets voor heren. Zo wordt dikwijls ons verteld. Maar ik wil u demonstreren...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 Die pak je uit, die pak je die pak je uit en pik in. Amsterdam op vrijdagavond.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 Wel, Rosalie blijzert. Straks een piltje bij de piepen en wat sterkers op het klein. Morgenochtend vroeg, zal Rosalie geen kind meer zijn. Straks een piltje bij de piepen. En wat sterkers op het plein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen kind meer zijn. Amsterdam een paar uur later.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 ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort op deze dinsdagochtend. Uiteraard als u het programma nogmaals wilt beluisteren, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een stukje, nou ja, ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan, en een van die stukjes is van uh, George de Fretters, een muzikaal genie, hij componeerde tientallen nummers, moet ik zeggen, speelde heel veel instrumenten, waaronder trompet, saxofoon, gitaar en viool. En was een kampioen op de steelgitaar En zijn muzikale oeuvre bestond, uh, beslaat maar liefst, 65 LPs. Ik laat u achter met George de Fretters, dus met de uh, Ayun Ajoen, Ajoen. Ik zeg, een hele fijne week. En misschien tot volgende week. Tot ziens. Ajoen, Ajoen, Ajoen, Ajoen, en Voor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 Zijn die anders dan de auto zijn? Ik heb met mijn collega's